Pick-up trucks rijden af en aan met de lichamen van mensen die door de aardbeving van eergisteren zijn omgekomen. Het Rode Kruis in Haiti schat het totale aantal doden tussen de 45.000 en 50.000. De regering noemde eerder een getal van 100.000 doden. Onder hen zijn minstens 36 medewerkers van de VN-vredesmissie in Haiti. Volgens een schatting van de Verenigde Naties hebben 3 miljoen mensen acute hulp nodig. De internationale hulpverlening is inmiddels op gang gekomen. Veel landen, waaronder Nederland, hebben noodhulp toegezegd of sturen reddingswerkers naar het rampgebied. De eerste buitenlandse reddingswerkers zijn al actief in Port-au-Prince. Zij zeggen dat er nog mensen levend onder het puin liggen. Drie werknemers van een financieel dienstverlener in Den Bosch zijn onwel geworden... nadat ze vanochtend in aanraking waren gekomen met de inhoud van een poederbrief. Ze hadden korte tijd last van ademhalingsproblemen en duizeligheid. De drie zijn door ambulancepersoneel behandeld. Na de ontdekking van de poederbrief is het kantoor ontruimd. De vijftien medewerkers van de afdeling waar de brief gevonden was... zijn door de brandweer afgespoeld en hebben vervangende kleding gekregen. Het is nog onbekend wat voor poeder er in de brief zat. De toekomstige eurocommissaris van verkeer Callas... is voorstander van bodyscanners op alle Europese luchthavens. Ik ben voor eenduidige regels, zei Callas. Volgens hem zijn de bodyscanners een belangrijk wapen... in de strijd tegen het terrorisme... Schiphol heeft de scanners al en willen er nog tientallen neerzetten. Met de bodyscanner kan door kleding worden heengekeken. Andere EU-landen, waaronder Spanje, zijn huiverig... omdat de privacy van de passagiers te veel zou worden aangetast. Het weer vannacht nevelig of mistig. Het vries 3 tot 8 graden. Morgen geregeld zon. Het wordt dan tussen min 1 en plus 2 graden. Het weekend begint droog en zonnig. Daarna regen en natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal.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 Time. Play it fucking loud! Finally, there's an alternative. Dagavond, je live weer op CFM Zandvoort, Alternative FM, samen met een beetje in de studio. En dan mag je je meteen voorstellen. Trek die microfoon er maar naartoe. We hebben Bring on the Bloodshed in de studio. En wat voor muziek maken jullie? Nou, ik zal me voorstellen. Ik ben Rogier de Vos. En ik ben de, de zanger van Bring on the Bloodshed. En uh, ik ben Toby ik, uh, pluk de Velde. Ik pluk de snaren. En uh, samen uh, ja, maken we vet heftige muziek vetheftige muziek in de vorm van metal of in de vorm van hardcore. Hardcore metal, metalcore. Precies ja. ertussenin. Ja, van nou. alles een beetje. Om een klein uh, voorproefje te geven, zeg maar een hele plaat, draaien we meteen eentje van jullie demo. Dat is uh, nummer vier, we hebben er eentje voor je gekregen. En dat is fighting. Knallen. Van onze gast Bring on the Bloodshed hier op Alternative FM, op CFM Zandvoort. Elke donderavond. Ja, vaste prik natuurlijk voor een heftige pot. En daar is hij dicht. Ah! Dat inderdaad. Jongens, wat is jullie invloeden van deze band? Nou, ik denk dat het toch een beetje neerkomt op uh, ja, de, de metalcore bands. Uh, eind jaren 90, begin deze eeuw. In de zin van een hate breed, 100 Demons. Uh, een Marauder, uh, ja gewoon drie akkoorden. Hardcore, maar wat gewoon keihard is met uh, nog een Vleugje, oude, oude klassiekers. In de zin van uh, een Slayer en, en uh, ja, een Cannibal Corpse hier en daar misschien wel. Zo, Slayer, Cannibal Corpse? Ah, ik... joh, je moet het ruim zien natuurlijk. Ja precies, een beetje ruim zien. Maar ja. uh, jullie, jullie platen nu in ieder geval langer dan het gemiddelde hardcore nummer wat ik ooit heb gehoord. Want het gemiddelde hardcore nummer is ongeveer 1 minuut 20. Tenminste, van de 21 Gun Salute die we de vorige keer hadden. Ja. En jullie is uh, al de, de, de, even na de drie minuten, zeg maar. Ja. Genoeg inspiratie? Ja. Blijkbaar, blijkbaar. <laughs> nee, uh, kijk, het is niet de hardcore uh, in de zin van de punk hardcore inderdaad. Dat je echt uh, 20, 30, 40 seconden aan het knallen bent. Het gaat meer om, uh, je hebt een leuk uh, stukje refrein, een leuk stukje uh, gewoon tekst. Uh, je wil iets terug laten komen. Een mooi bruggetje erin, uh, dat iedereen uh, in de zaal ook helemaal los kan gaan. En uh, ja, je wil het gewoon uh, begrijpbaar uh, over laten komen. Dus uh, ja, ik zit gewoon lekker in elkaar en het, uh, het beuk als dus een malle. Het beuk zeker als een tiet. Laten meer over uh, Bring on the Bloodshed eerst hier. Bobby. Sepultura. Met Reviews Resist. En daarvoor hoorde je volby met Guitar, Gangsters en Catholic Blood. Trouwens, jullie hebben een videoclip. Daar kwam ik net mee. Daar kwamen jullie net mee. We zaten net op te zoeken wat de videoclip zal zijn. Wanneer hebben jullie die opgenomen dan? En over welk nummer? Ik moet even hem even zelf zoeken nog hoor. Nou, we, hebben, we zijn bezig met een nieuwe videoclip. Uh, voor het nummer Engage This War. Die gaan we zo meteen al lekker draaien. En we hebben nou, precies een jaar geleden hebben we onze allereerste optreden gehad in Panama en Amsterdam. En daar uh, heeft iemand uh, van uh, de band Bivak heeft daar een, een, een, ja, een, een, een foto, althans uh, wat uh, camerawerk gedaan. En onze gitarist heeft uh, heel creatief in het programmaatje zelf een clipje in elkaar geknutseld. Met, uh, met het nummer Blood Dead in Immunity eronder. En uh, dat kan je inderdaad uh, vinden op uh, onze MySpace en Hive. Hey, YouTube. Dan mag je nu eventjes uh, uh, gewoon kansloos spammen van jullie adressen, heel snel. Van de, de, de MySpace. Ken je ze uit je hoofd? Nee, nah, <laughs> meestal niet. Het is uh, dus, uh, www.myspace.com uh, slash bring on the bloodshed. En achter bloodshed moet HC staan. Ja. En we hebben een hives en dat is, uh, eh. bring on the bloodshed. Je hoort hier nu: kevlar Conspiracy met Inflicted. Max Cavallera van Soulfly gaat weer een nieuw album maken. De opvolger van Conker komt in 2010 uit en gaat Omen heten. Nou, ik denk dat er dezelfde muziek, als, uh, muziek wordt gedraaid als alle andere Soulfly. Want bijna allemaal waar de ene, ene stopt, gaat de ander mee door. Het volgende, ja, volgende beentje gaat ook weer bij elkaar komen. Waarom en hoe? Je hoort er vanzelf. Het is een uh, bekende band uit de jaren uh, nou, 90, 2000... En in 2001 kwamen ze pas echt op gang. Deze band heet System a Down natuurlijk. En dit hoor je uit die ene album van 2001. Hoor je, Toxicity, hoor je van het album Toxicity, hoor je Prison Song. En dat is toch eigenlijk wel heel erg briljant, hè? Hier hoor je hem. Live op Alternate FM. ZFM Zandvoort. Down with your iron fist Drugs became conveniently available for all the kids Following the rights movement to clamp down with your iron fist Drugs became conveniently available for all the kids Mother, my crack, my smack, my bitch Right here in Hollywood Nearly two million Americans are incarcerated in the prison system Prison system of the U.S. They're trying to build a prison they're trying to build They try to build a prison Offenders fill your prisons. You don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Minor drug offenders fill your prisons. You don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. My my my crack my smack my bitch right here in Hollywood. The percentage of Americans in the prison system prison system has doubled since 1985. The They're trying to build a prison. They're trying to build the prison. They're trying to build the prison. Your global policy, now you police the globe. My, my, my, crack, my, smack, my bitch right here in Hollywood. Drug money's used to rig elections and train brutal corporate-sponsored dictators around the world. That's right, I'm not the president. That's right, I'm not the president. Met I Hate People, de Haarlemse band. De Haarlemse punkband uit de jaren 19, die heel erg populair was. Ze hadden, weet ik, ze hadden bijna de Heideroosjes ingehaald in qua populariteit. Totdat ze kozen de bandgenoten gewoon voor hun huishouden te gaan. In plaats van het bandleven. En daardoor zijn de Heideroosjes eigenlijk populairder geraakt dan, uh, dan Human Alert. Is dat een beetje bij jullie hetzelfde? Zijn jullie al het burgerlijke leven ingegaan of niet? Ja. Ik... Ja, onze gitarist die... Uh... Die moesten we nodig trouwen. <laughs> ja, maar wel heel cool trouwen. Het was gewoon een metal show, dus dat was wel echt heel cool. Echt waar? Vertel eens, vertel eens. Ja, moois pitch, stage dives, circle pitch, echt alles. En, en zij in de bruidsjurk erin? Uh, ja, ja, zij in de bruidsjurk ik in mijn nette pak en uh, bring on the bloodshed en uh, bloed op de dansvloer. Ja, dat was helemaal top. Geweldig. En spelen we nog andere we, we met vriendenbeentjes uh, met jullie mee? Tijdens de bruiloft? Ja? Nee, we hadden een band ingehuurd. Een soort van kofferband, maar die kon echt alles. Echt van Metallica, van Slayer, tot en met Human Alert, bij wijze van spreken. En ja, die hebben het heel goed gedaan. Geweldig, hoe heet die band? Want die wil ik zo ook huren op mijn bruiloft, zeg maar. Melodramatic. Wauw, zit jij al aan het trouwen te denken dan? Nee, dat niet. Maar, hoe ben je? Jezus. Ik ben 38. Nee, ik ben 23. Oké, nou, dat is netjes. En jullie trouwens, want uh, ik hoorde al, in 1999 zijn we begonnen. Vrug, hè? Nou, ik ben uh, 34. Ik uh, ben 30. Je moet me in het ding lullen. Moet ik me in het ding lullen? Ja, nou, ik ben dat, 30. Dat ben je gewend, of niet? Dat wil ik liever niet zeggen. <laughs> <laughs> jullie hebben ook een, een album of een, een nieuw plaatje die we straks gaan draaien, Engage This War. En daar zijn jullie heel lang al mee bezig. Vertel. Ja, dat is eigenlijk, uh, het is, dat nummer is opgenomen uh, omdat we met een uh, videoclip bezig zijn. En we hebben de, de eerste opnames van de videoclip uh, in mei negen, ja, 2009 gedaan. En, uh, ja, daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig, maar er is nog uh, muziek nodig. Dus dat hebben we de afgelopen uh, maanden opgenomen, één nummer. Maar het liep een beetje stroef door het een en ander en nu zijn we eindelijk uh, aan het uh, mixen. Met dat nummer Engage This War? Ja, ja, ja. Maar die staat, uh, Jullie hebben dat als een soort bonus gezet op jullie plaat, want hij staat wel, uh, zag ik, onder, uh, onder jullie uh, demootje. Maar wanneer komt jullie nou jullie volgende langspeler uit? Nou, als het goed is uh, gaan we ja, een beetje na de zomer, we willen voor de zomer nog uh, redelijk wat shows uh, gaan doen. En uh, eind oktober, november willen we de studio induiken en een voerlengt uh, gaan uh, opnemen. En al, uh, hoe lang gaan jullie dan de studio? In een maandje? Twee maanden? Nou, dat, dat, dat, kijk, het gaat om uh, nog, uh, nou, het zal niet, nog geen tien nummers zijn. En op zich uh, moet uh, binnen een weekendje moet, uh, zeg maar de helft erop kunnen staan. Zeker qua drums en uh, qua baspartijen. Gitaren kan iets langer duren en zanger kan iets langer duren. Maar ik denk dat je. Ja, ook gezien het budget en uh, het feit dat we geen platenmaatschappij hebben, dus we mogen alles zelf betalen. Ja, dat moet toch wel binnen een paar weken lukken. Het feit dat het ene nummer uh, Engaged is War nu zo lang duurt, is eigenlijk, uh, ligt een beetje aan onszelf, omdat we heel kritisch zijn. En we hebben eigenlijk een manier van uh, opnemen gekozen die uh, ja, niet uh, ideaal uh, bleek te zijn. Dus, dus, dus, welke, welke manier was dat? Dat nou, wat je net vertelde? Of? Nou ja, in, nee, eigenlijk gewoon uh, op zolder bij iemand uh, die het uh, wel kan. En uh, ja, wij zijn dusdanig kritisch dat het eigenlijk zoiets is van... Uh, goed, we willen dat het beter, beter moet. Uh, dus hetgeen wat je zo met draait is een, uh, is een mix. Uh, ik durf niet te beloven dat het een mix is die uh, eigenlijk ook onder de videoclub gaat komen. Want waarschijnlijk uh, gaat hij uh, ja, iets anders eruit zien. Dus ze hebben gewoon eigenlijk eerste primeur in uh, onze uitzending. eerste primeur. En uh, het beukt is dus een tit en het is keihard en het is keisnel. En uh, reet is strak. En super vet. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar dit nummer, Engage is War, moet je eerst nog even een hele vrolijke noot uitzitten. Vloggy Molly. What's left of the flag? His eyes, they closed. And his last spoke. He had seen all to be seen. Uh, a life. Once full, now an empty vase Wilt the blossoms on his early grave Walk away, me boy, walk away, me boy And by morning we'll be free Wipe that golden tear from your mother, dear And raise what's left of the flag for me Then the rosary beads Count them one, two, three Fell apart as they hit the floor In our garb of black We must pay respect to the color. We're born to mourn Walk away, me boys Walk away, me boys By morning we'll be free Break the gold. Here's what's left of the flag for me? You are alternative. According to your marketing, alternative. Teleka, donderdagavond, nog steeds. Alternative FM of CFM Zandvoort, de enige plek op deze zender voor dit soort muziek. De rest draait niet, je hoort het alleen hier. En nog steeds met Bring on the Bloodshed in de studio. En uh, zij zouden eigenlijk meedoen na afgelopen editie in de voorronde van de Rob Act Awards. Waar we altijd heel veel aandacht aan besteden. <coughs> Sorry. Waarom waren jullie niet? Waarvoor was Please Eject jullie vervanger? Um, ja, grappig verhaal. Uh, ik heb ons tijd geleden opgegeven om inderdaad mee te doen aan de Rob Agda Awards. Um, ja, en dan is het altijd maar de vraag van, zit je erbij? Uh, en in de tussentijd hebben wij genoeg shows die we, die we spelen. En op de betreffende avond dat uh, wij met de voorronde mee mochten doen, uh, hadden wij een eigen show in ons, uh, in ons plaatsje Aalsmeer. En uh, ja, die show hadden we zelf geregeld. Er uh, kwam een band uh, uit Italië speciaal daarvoor. 21 Gun Salute hier in de studio geweest. heeft ook die avond gespeeld. Dus wij hadden gewoon wow. een eigen show die echt super vet was. En uh, veel publiek. En die knalden als een malle. Ja, en dat moest ten koste gaan van de voorronde van Rob Agda wordt. Um, we hebben overigens wel gevraagd van... Goh, kunnen, kunnen wij niet doorgeschoven worden naar een andere datum? Bijvoorbeeld uh, morgen. Morgenavond is er ook een uh, voorronde. Maar uh, ja, de programmering uh, van Rob Arcdauw uh, liet het helaas niet toe. Dat uh, was helaas niet mogelijk om, uh, om enigszins te schuiven. Dus ja, we hebben uh, moeten kiezen dat we helaas niet meedoen. Maar jullie hebben wel andere prijzen gewonnen, heb ik gehoord. Ja, maar Toch? Dat, ja. Daar weet we hier alles van. Ja, we hebben afgelopen weekend uh, meegedaan aan de voorronde van de Metal Battle. Die was in uh, Zaandam in de kade. En die hebben we ja, gewonnen. Dus we zijn uh, Noord-Hollands Metal Band. En we mogen nu uh, door naar de halve finale in Deventer in de Walhalla. En daar uh, gaan we voor, uh, voor de finale. En weet je al wel een beetje wat je concurrentie zal gaan worden? Uh, nee, want we waren de eerste uh, uh, voorronde die meedeed. En dit weekend is er niks. En volgende week uh, is zijn er nog twee, geloof ik. En dan is er eigenlijk elk weekend zijn er nog twee voorrondes. Tot uh, eind februari. En dan is 27 maart is de eerste voorronde en daar spelen wij met nog drie andere provincies. En als je dat eigenlijk een beetje in de gaten wil houden, moet je onze, uh, onze sites even checken of uh, op de metalbattle.nl. Dan kan je alle data's en uh, bands uh, kijken die uh, die meedoen. Maar dat wordt georganiseerd vanuit de kade, begrijp ik? Nee, het is, het is een organisatie dat uh, ja, het heet gewoon metalbattle.nl het is gewoon een Nederlandse organisatie het eindelijk komt volgens mij uh, de, attack. de Attack in Enschede, daar zitten wat mensen die uh, van het uh, EHBO Enschede's uh, Headbang organisatie, organisatie ofzo, weet ik veel. Gave naam, gave ja, naam dat, dat is echt helemaal te gek die, uh, die regelen dat en die hebben dus inderdaad uh, per uh, provincie dus een, een locatie aangesteld die de, dan zijn volgende moet doen en uh, voor Noord-Holland was het inderdaad de kade. En je ziet eigenlijk aan de programmering van alle voorrondes dat er een hardcore-bandje er bij zit, een gothic-bandje bij, trash en een grindcore, noem het allemaal maar op. Dus uh, heel gevarieerd eigenlijk. En uh, nou, zo doen we ook, ook onze voorrondes. Maar uh, ja, we hebben gewoon uh, ja, keihard, ge, keihard gebeukt, keihard geknald. En je zag ook gewoon uh, dat uh, ja, toch de professionele uitstraling en uh, de live show die we geven, dat, uh, ja, dat, is gewoon een, uh, dat gaf gewoon de doorslag. En het is gewoon leuk om naar te kijken. Wat, gaan jullie, wat kunnen jullie winnen aan het eind? Aan het eind kan je 750 euro in studiotijd winnen. Altijd makkelijk. Altijd makkelijk. Geen idee uh, waar we het aan uitgeven. Misschien gaan we naar een stripclub. Ja, en uh, ja, ja. en uh, 20 t-shirtjes van Tigerprint. Maar ja, dat is ook uh, 20 is niet zoveel. Maar het is altijd leuk om, um, om te winnen. En uh, ja, kunnen iets leuks mee doen? En, uh, en een groot uh, festival in Duitsland. Ja, Wacken Open Air. Dat, dan kom je automatisch, als je die finale wint, dan kom je automatisch weer in een voorronde van uh, om op Wacken Open Air te spelen. Echt serieus? Dat ja. Als het, ja, maar dan is het nog een keer een ronde en nog een keer spelen, ja, nog een keer gaat, je bewijzen. In principe is het uh, Nederland. Als je van Nederland wint, dan ga je door naar uh, Europa. En in Europa heb je weer een hele, uh, hetzelfde traject. Ja. En als je die wint, ga je door naar uh, Metal Band. Uh, of the world. Wow. Ja. En dan ga je naar Lollapalooza of iets dergelijks. Ja, wie weet. Of, uh, of Oswest, om nog dat nog bestaan ja. in uh, Amerika in deze tijd. Faisal, faisal. Jullie gaan winnen, denk ik, met dit nummer. Engage this war. Ja. Waar jullie heel lang over nagedaan. Dit wordt jullie primeur, dan denk ik oner. Ja, oner on dus, is dit uh, de primeur. Ik denk... zeg, ik zet een bandje aan. Want uh. Uh, dit is de eerste Vo keer. Vol volgens mij zijn zo'n paar bandleden niet eens weten dat, uh, dat dit nu bestaat. Dus uh, voor hen wordt het ook de eerste keer dat ze het dus Ze hebben gewoon partijen ingedremd die jullie hebben. Hé, hey, dat klinkt wel leuk onder deze gitaarmuur. Ja, we hebben allemaal andere gastmuzikanten ingehuurd. Uh. Ja. En, uh, ja. <laughs> en Jessica Simpson heeft uh, de zang gedaan. Wauw, uh, uh, ik, ben, ik ben benieuwd. Ja, absoluut. Ze had last van een koudje, heb ik gehoord. Ja. Ja, absoluut. Dus dat wordt dwars in de keel. <laughs> ja, dat nou, is goed te horen. Maar uh, ja, voor de live show doet ze het altijd erg goed, Oké, okay, nou. <laughs> Hier komt Jessica Simpson met Engage This World. Zodoende kom je weer met een technologische uh, ja, onderbreking in deze uitzending. Daarom hoorde je hem even haperen. Dat maakt niet uit. Dit was Engage This War van Bring on the Bloodshed. Het beentje wat wij vandaag in de studio hebben. Nou heb ik meteen een vraag aan, uh, aan Rogier. Of heb jij niet echt pijn in je strot en, en dat je echt bier moet drinken om je stem te koelen daarna? Omdat je zo een uh, geluid maakt. Uh, nee, nee. Ik heb gelukkig uh, heel wat uh, jaartjes ervaring uh, met vorige bands. Met uh, dit soort zang. En uh, ja, dat bieren dat, uh, dat doe ik helaas niet. Dus ik moet het met een flesje water uh, koel ik mijn stem dan. Maar uh, nee, ik heb uh, eigenlijk nooit last van mijn stem. Oké, okay, maar uh, hoe, hoe, maak je die, hoe maak je dat geluid? Als er nou, uh, stel je voor, uh, jij als luisteraar denkt: ik wil dat ook, hoe doe je dat? Dat was sneeuw. Dat was sneeuw. We worden aangevallen hier al met sneeuwballen. Ja, dat is het... We um, hebben vaker last van dat soort kindertjes hier voor de serie. Het Zandvoortse oh, ja. mosselvolk zeg maar. Okay. Nou, meer het, capuchon, het Capuchonvolk, hè? Dat weet je wel? oké. Okay. Nou ja, het, uh, je maakt die zang, die stem, dat geluid, komt eigenlijk meer uit je maag. Dan, uh, je moet het niet uit je keel doen. Als je uit je keel gaat zingen, dan uh, is het meer schreeuwen. Dan wordt het een stuk scheller. En je gaat uh, echt je stem verneuken. En je moet meer uit je maag doen. En dat is uh, voornamelijk... Uh, ja, goed je buikspieren aanspannen en heel veel lucht gebruiken. Oké, okay. um, en heb je tips, tips als oefeningen en dergelijke? Van, uh, ja, hoe, moet je, hoe moet je trainen? Moet je gewoon beginnen onder de douche aan uh, ABCD of het Salazy? Uh, je gebruikt heel erg je kaak en heel veel lucht, waardoor je eigenlijk met boe en ba. Als je dat gaat zeggen onder de douche, en dat ga je steeds op een hardere manier schreeuwen, komt vanzelf het geluid er wel uit. En de buurvrouw? En de buurvrouw, en je ouders, en uh, je zusje van twaalf, die komt boven dat je de shampoo fles moet loslaten natuurlijk. Want daar zit natuurlijk de microfoon hier, zij uh, ergens anders voor gebruikt. En die is helemaal leeg, omdat je de ja, hele kracht erop zet. Ja, die is leeg geknepen en dan zit er een duik in en dat, uh, dan pas je dus niet zo lekker meer in natuurlijk. Dat vind ze niet zo prettig. Dat vind ze niet zo prettig. Maar nee, het is, uh, je moet het gewoon heel veel doen en je voelt zelf wel aan je stem of het uh, gaat of niet. Op internet is trouwens een hele leuke... Uh, of, nou, een documentaire te vinden over hoe je moet zingen. Dus dat moet je eigenlijk even op, uh, op ja, YouTube uh, verzoeken of downloaden. Ik weet niet precies hoe dat heet. Maar dat gaat specifiek echt over uh, hoe je moet krunten. Oké, okay, meer Bring on the Bloodshed in het tweede uur van Alternative FM. Als laatste album, of als laatste nummer, Slayer. Ken ze wel, Raining Blood.